Morgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In het dorpje Bant in Flevoland maken ze zich toch nog zorgen... over een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers. Gisteren kwam er een brief van het COA dat de opvang regelt... Waarin leek te staan dat het centrum van de baan is... omdat veel buurtbewoners en lokale politici tegen zijn. Maar deze raadsleden vinden die brief maar onduidelijk. Als ik de brief lees, dan zie ik daar niet staan... dat de locatie volledig buiten beeld is. Er wordt alleen gevraagd mee te denken over een alternatieve locatie. Maar er staat niet dat het COA niet op de locatieband... zoals die nu voor ogen is, een aanmeldcentrum gaat realiseren. En dat baart ons toch nog wel zorgen. De burgemeester zegt dat plannen wel echt definitief van tafel zijn... maar raadsleden willen alsnog met hem in gesprek... Het wordt voor Russische toeristen steeds moeilijker om een selfie met de toren van Pisa of de Eiffeltoren te maken. Door de oorlog in Oekraïne zijn vliegtuigen uit Rusland al niet meer welkom in de Europese Unie. En nu hebben Estland, Letland, Litouwen en Polen ook nog eens de grenzen gesloten voor Russische toeristen. Vertelt correspondent Geert Groot Koerkamp. Er zijn mensen die ze hebben geërgerd aan uh, Russische toeristen... die ze hebben gezien op Europese stranden. En dat zeggen die landen in uh, de, de, de Baltische Staten in ieder geval. Ja, dat, dat kan niet op een moment dat, uh, dat er in Oekraïne mensen omkomen door, door geweld. Dat betekent trouwens niet dat alle Russen worden tegengehouden... alleen mensen die in de Europese Unie op vakantie willen. En alle ogen zijn vandaag gericht op het koffertje... waarin de plannen van het kabinet zitten voor volgend jaar. Ook jongeren hebben wel ideeën over Waar de miljarden aan besteed moeten worden? Ik denk sowieso wel uh, het milieu. Dus uh, milieuvriendelijker uh, dingen aanpakken. En uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel mijn main point zou zijn. Waar ik het zelf aan uit zou geven? Natuurlijk de zorg, sociale werkers. Uh, natuurlijk een goede basis voor o, Ook zeker uh, vluchtelingen. En vanmiddag horen we of die wensen uitkomen. Het weer nog een wisselend dagje vandaag met bewolking en af en toe een plens regen. Later vandaag wordt het droger en wat zonniger. Het wordt maximaal 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Zijn van de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Hilversum-Noord en naar de vesting 6 kilometer file. 15 kilometer langzaam rijdend verkeer... op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost. A2 Amsterdam richting Zerter-Bos, tussen Breukelen en Afrit-Utrecht-Centrum 6 kilometer file. Door een ongeluk op de A6... Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Poort en Knoopend Muidenberg 3 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A9 Diemen richting Amstelveen... 4 kilometer file bij Amstelveen. Op de A A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoopend Lunette... rijdt het langzaam over 13 kilometer. N203 Alkmaar Amsterdam bij Zaandijk 3 kilometer file. En op de N236 Hilversum Wees bij Driemond 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 Dan stort ze mijn hart vol met al het liefst. Uit Londen. Dit is de lange, hete zomer van ZFM, ZFM Zandvoort, 106.9 FM.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 and be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 We'll me. No need to rush. Another day Get through another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 Zonnetje brand, zorg dat je ons paalt, zo over zijn. Kom naar de stad, zwembad of richting.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 Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant, kan zo hoger zijn Volk naar de straat, zwembad, overrichting het strand Overal in Nederland, is die zomer mij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 En je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, Kan zo over zijn. Volker naar de straat. Stembaas. Overrichting richting strand. Overal in Nederland is die zomer Een hele zomer lang zandvoort als bruisende wappas. Ook in de zomer Cfm.